Het was 1945, het laatste jaar van de oorlog. Elke nacht vlogen Engelse bommenwerpers richting Duitsland, terwijl de Duitsers hun V1-raketten afvuurden op Londen. De Engelsen probeerden de Duitse oorlogindustrie zoveel mogelijk te verwoesten, vooral in het roergebied. Ondertussen richtten de Duitsers een aanval op steden, waarbij Londen bijna dagelijks onder vuur lag. Om de Engelse vliegtuigen tegen te houden, zetten de Duitsers afweergeschut in. Dat gebeurde ook op 2 februari 1945. Die dag werd een Engelse Spitfire geraakt, mogelijk door een Duits kanon bij de spoorbrug of rond het station van Gallemanse. Het toestel vloog daarop in brand. De piloot de nieuw zeelander Frank Hartman, probeerde zijn vliegtuig aan de grond te krijgen. Hij wist bijna al zijn bommen te droppen na Gallemanse. Eén bom raakte echter nog een schuurtje aan de Lingendijk. De zwaarste bom, in 500 ponden dropte hij precies in de Lingen. Hij sloeg daar in een diepe krater. Die plek wordt nog steeds het Bommengat genoemd. Hartman probeerde, daarop, Hartman probeerde verderop een noodlanding te maken in een weiland, vanuit het schalamaanse gezien achter de toenmalige Watermolen maar de grond was te drassig en het toestel boorde zich diep in de aarde. Die piloot overleefde de kres niet. Het bombegat kun je vinden vanaf de Tieleweg, de Lingendijk op te rijden. Bij de eerste scherpe bocht naar links ga je rechtdoor naar beneden, richting de lingen. In de weilanden ligt de krater, nog altijd zichtbaar. Volgens vissers is de Linge daar ook merkbaar dieper.